Vuur Herman Vriend met het NOS Journaal. In de Duitse stad Erfurt is vanmorgen een bewaker beschoten... tijdens de mis van paus Benedictus. De bewaker stond bij een controlepost. Enkele straten verwijderd van het plein waar de paus de mis leidde. Volgens Duitse media is de vermoedelijke schutter opgepakt. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Het is vandaag de derde dag van het bezoek van de paus aan zijn geboorteland. Hij gaat onder meer naar de deelstaat Baden-Württemberg... en heeft een ontmoeting met oud bondskanselier Helmut Kool. Op het strand bij Rittem in Zeeland is een grote betonnen constructie ontploft. De explosie is waarschijnlijk de oorzaak van de harde knal... die gisteravond veel mensen in Zeeland heeft opgeschrikt. De politie kreeg toen tientallen telefoontjes. Vooral uit de streek rondom het havengebied Vlissingen-Oost. Er is direct een kort onderzoek gedaan op het strand... maar in het donker werden geen aanwijzingen voor een explosie gevonden. Vanochtend zag de politie dat het strand bij Rittem bezaaid ligt met brokken beton. Het zijn resten van een kesson. Een grote constructie die wordt gebruikt in de waterbouw. Bij een brand in een huis in Londen zijn zes doden gevallen... onder wie drie kinderen en twee tieners. Een meisje van 16 en een man van 55 zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn het leden van één gezin. De brand in het huis in het noordwesten van Londen... brak aan het begin van de nacht uit. Twee uur later was de brand onder controle... maar de begaande grond en de eerste verdieping... waren toen al helemaal uitgebrand. Over de oorzaak van de brand in Londen is nog niets bekend. Het weer. Vandaag zijn een flinke zonnige periode. De middagtemperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Morgen is het ook zonnig, met ochtends eerst plaatselijk mist. Het wordt iets warmer dan vandaag. Na het weekend houdt het weer aan. Maar maandag kan er wel een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Ik begin met de melding van de spookrijder van ruim een half uur geleden... ten zuiden van Rotterdam op de A29. Nou, die is staande gehouden, dus het gevaar op de A29 is wat dat betreft uh, geweken. Er staan een aantal files door werkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht... tussen Evedingen en Nieuwegein, 5 kilometer. En op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij Wageningen nog 3 kilometer... door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is wel weer vrij. Ook bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20. Richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum drie kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. En in Zeeland loopt het behoorlijk vast op de A58 in beide richtingen voor de Vlakentunnel. In beide richtingen staat er zo'n acht kilometer file. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. En het wordt druk in Kaatsheuvel vandaag. En daarom staat het nu al vast op de N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg. Voor Kaatsheuvel 4 kilometer.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 Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Koffie? Ik moet toch wachten op het laden van... Hey.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was een pittige politieke week. We gaan vandaag het politieke debat van deze week niet overdoen... maar we kijken wel terug. En we gaan het ook hebben over de burger en de overheid... Is de overheid er voor ons of zijn wij er voor de overheid? We vragen het Alex Brennink Meijer. Hij is al zes jaar de nationale ombudsman... en wordt donderdag aanstaande beëdigd Voor een nieuwe periode van zes jaar. Meneer Brennink Meijer, Goedemorgen. Goeiemorgen. En het terugkijken doen we met twee vice fractievoorzitters... uit de Tweede Kamer. Mirjam Sterk van het CDA, goedemorgen. Goedemorgen. En Jeroen Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid is hier ook. Goedemorgen. Goedemorgen. En u kunt ons ook zien... Want er zijn webcams. Ga daarvoor even naar onze website, droskamerbreed.nl. De zaterdagkranten, de Telegraaf. Minister Schulz van Hagen heeft de buik vol van stakingen in het openbaar vervoer. Ze noemt het een schande. Grote letters op de voorpagina van deze krant. Uh, ja, meneer Brenninkmeijer. Uh, de burger uh, moet zoiets niet doen als ze boos is. Schande. Wat vindt u ervan? Ja, het is natuurlijk wat uh, ketelmuziek in het kader van een conflict wat oploopt. En uh, ik, ik heb de indruk dat de minister een beroep doet op de burger... om zich te verzetten tegen de staken. Hè, want dat is natuurlijk de spanning die, uh, die ontstaat. En uh, ja, die strijd die moet ook maar gevoerd worden, vind ik. Maar dat dat iedereen heeft. heeft toch het recht op staken? Zonder of... meer is het ja. recht op staken. Maar je hebt ook altijd dat bij het recht op staken staken tegelijkertijd de publieke opinie zich tegen de stakers kan keren. En je ziet dat hier duidelijk daar een voorschot op wordt genomen... dat de minister zegt, stakers, pas op, u overspeelt uw hand. En dan is maar de vraag hoe dat afloopt. U, u zegt het allemaal zo lachend, maar u heeft er vast wel een idee bij. Um, nou ja, als je dat, de... dat de minister <laughs> deze oproep doet in feite. Nee, nee daar, daar ben ik echt neutraal in. Kijk, op het moment dat je op de perrons naast de mensen gaat staan... en ze voor de camera vraagt wat vindt u van deze staking... dan zeggen vrij veel mensen, we balen ervan dat we niet op onze plek komen. Want je leven is erop ingericht, dus het ligt heel gevoelig. Ja, Maar goed, aan de andere kant, mensen die staken... doen dat vanwege betere arbeidsvoorwaarden of vanwege beter salaris. Dat recht, dat moet de minister hun toch niet ontzeggen? Nee. Nee, maar er is hier wel meer aan de hand. Dit gaat over een hele de grote Gondijssel. bezuiniging op, de, op het openbaar vervoer... vooral in de grote steden. Het kabinet vindt dat ook daar de, de tramlijnen en dergelijke... moeten worden aanbesteed, hè? marktwerking. En de grote steden zeggen, ja, waarom eigenlijk? We hebben hier een goed netwerk van bus en tram. Dat willen we graag intact houden. En het gaat ook gewoon om banen. Dus het gaat gewoon om buschauffeurs, tramconducteurs. Want er worden gewoon eh, lijnen opgeheven. Dat kan je ook uitrekenen. Ik geloof dat het echt om meer dan 100 miljoen gaat... bezuiniging op de openbaar vervoer grote steden... Dus diezelfde mensen die dadelijk balen van de staking, en dat snap ik heel goed... die raken dadelijk misschien gewoon hun lijn kwijt naar een buitenwijk in Amsterdam. Of in Rotterdam-Zuid, of in Den Haag. Uh, daar gaat dit over. Ja, maar het dus gaat ook over uh, de kosten die, die mensen betalen. Want ik snap wel dat die reizigers... Uh, en dat, daar neemt volgens mij de minister het ook een beetje voor op... Dat op een gegeven moment gewoon tabak van hebben... dat voor de vijfde keer het hele land plat gaat. Natuurlijk, niemand mag je ontzeggen om te staken. Dat doet de minister volgens mij trouwens ook helemaal niet in de krant. Maar in Utrecht hebben ze het bijvoorbeeld wel aanbesteden. Ik kom toevallig uit Utrecht. Nou, dat gaat daar prima. Je kan er overal komen. Geen enkel probleem. En ik snap best wel dat mensen bang zijn om hun baan te verliezen... Maar uh, de consequenties zullen volgens mij veel minder groot zijn. Het blijkt ook uit onderzoeken dan nu wel eens wordt uh, geroeptoeterd. Ja, maar om ja, even, niet, even, u kunt even u kunt duidelijk niet... te hebben. Bent, u, u bent, dan uh, we begonnen bij meneer Brennikmeijer. <coughs> bent u voor of tegen staken? Op zich, het stakingsrecht is, uh, is heel erg belangrijk. Oké, okay, Mirjam Sterk, bent ja, u voor of tegen staken? Het stakingsrecht is gewoon echt een recht van mensen. Alleen, je mag best wel zeggen, denk ook eens aan de reizigers. Ja, maar anders, wat moet je anders doen dan? En Roon Dijsselbloem? Ik heb dat ludieke acties nou, ik doen. Ja, ik ja. sterk zegt dat het land vijf keer is platgelegd. Dat is helemaal niet zo. Het zijn hele kleine, gerichte acties geweest in de grote steden... die gelukkig ook kort duurden. En ook stad voor stad, hè? En stad voor stad, waarbij de buschauffeurs en de tramconducteurs... gewoon hebben gezegd, jongens, er zit een bezuiniging aan te komen... dat kost echt lijnen, dat kost service en dienstverlening. Dus ik vind dat ze het netjes doen en ik vind dat ze er groot gelijk in hebben. Ja, de staken in de spits, als ze dat van plan zijn, dan vindt u in die zin niet erg... want het is wel effectief qua doel wat ze willen bereiken. Nou, ik vind dat je het zo gericht mogelijk en beperkt mogelijk moet ja. doen... Dus liever buitenspits dan in de spits. Maar je moet er aandacht voor vragen. Want heel veel mensen die nu dagelijks in de tram zitten in de grote steden... weten helemaal niet dat er 120 miljoen vanaf gaat. Oké, okay. maar volgens mij wordt hey, dat we, we ook wel niemand ontzegd. We laten het onderwerp hier even bij liggen. Dit was uit de Telegraaf. Uh, in het FD hebben we uh, opnieuw een interview... met onze nieuwe president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. We hebben hem eerder deze week in de kranten gezien. En hij zegt, ik zeg niet dat Griekenland niet failliet gaat. Dat hoort u mij niet meer zeggen. Aanvankelijk was iedereen heel erg voorzichtig over al de niet faillissement van Griekenland, maar Klaas Knot... de nieuwe president van de Nederlandse Bank is daar toch ietsje duidelijker over. Maakt hij nou eigenlijk bij ons allemaal de geesten een beetje rijp... voordat dat er echt aan zit te komen, dat faillissement van Griekenland? zo doen? Ja, misschien is dat zijn bedoeling. Maar um, ik vraag me of, het, of dit nou een verstandige aanpak van de crisis is. Want dit is eigenlijk het probleem van de afgelopen maanden... dat we steeds praten en speculeren... Dat het voortdurend gaat over voorwaarden waaronder, maar echte actie, de zaak nu onder controle krijgen. Daar zitten we nog steeds op te wachten. Als u zegt, ik vraag me en af of het verstandig echt... is, vindt u eigenlijk dat hij het niet verstandig doet? Nou ja, voor, volgens mij gelden dit soort omstandigheden. Je moet er niet te veel over praten. Je moet het doen of je doet het niet. Je moet het voor de, uh, achter de schermen voorbereiden. En als je vindt dat er een gecontroleerd faillissement, want daar gaat het dan nu over, zou moeten plaatsvinden, dan moet je dat doen. Ja. Maar ik geloof niet dat het verstandig is dat bankpresidenten. Terwijl er nog steeds niks gebeurt. En het vertrouwen van de markt verder achteruit kachelt. ze uh, even gaan speculeren over wat er misschien wel gaat gebeuren. Ja. Meneer Breivinkmeijer, maakt hij de verwarring op deze manier groter? Klaas Knot, de nieuwe president van de Nederlandse Bank. Ja, ik heb daar heel, niet een heel scherp oordeel over. Wat je ziet is dat hij in zijn onafhankelijke rol als directeur van de Nederlandse Bank... zijn, zijn onafhankelijke rol ook moet uh, zoeken. Dat geeft vaak wat schommelingen in het begin. Dat is ook heel lastig om, uh, om die rol te gaan vervullen. Uh, uit de reactie van de heer Dijsselbloem merkt u wel. Dat, dat er nogal ook een politieke lading aan zit. Hè? Want de ene kant of de andere kant is al... En dat, dat maakt zijn rol erg, uh, erg complex. Vanuit het perspectief van de burger... Uh, vind ik uh, heel essentieel dat burgers zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. En wat mij opvalt bij dit uh, type kwesties, zoals Griekenland... maar natuurlijk ook de hele eurocrisis en, uh, en de bankencrisis... dat de, de informatie die burgers krijgen... naar verhouding toch altijd erg tekort schiet. En ja. dat is erg zorg, zorgwekkend, vind ik. Maar ja, ik. dat is in dit geval wel heel erg lastig. Want krijgt de, krijgt de burger informatie, dan is dat ook allemaal beursgevoelig. En dan uh, gaat iedereen over als een geld van de spaarbank weghalen. Ja, dan moet je, je wel je die informatie. Niet, ja. Dan geef je weer geen informatie. Ja. Nee, maar het goed. gaat ook meer om. Kijk, het gaat niet zonder meer alleen om die, die heel strategische informatie. Maar wat vaak toch blijkt achteraf dat, uh, dat, dat burgers onvoldoende geïnformeerd zijn geweest. En dat past natuurlijk niet in een democratie. Er is een ernstig tekort aan informatie. En je ziet het bij die hele ernstige situaties als uh, de aanvang van de oorlog in Irak. Ja, met Wikileaks is de discussie opgekomen. Maar over het geheel genomen beschikken burgers over te weinig informatie. En dat vind ik zorgwekkend. En komt daarmee eigenlijk de democratie in gevaar, vindt u? Die staat zeker op een aantal punten onder druk. Hey, ik bedoel zeker in deze tijd dat, dat er zoveel omgaat en je ziet dat ons eigen politieke theater zo uh, vertroebeld wordt uh, door, door allerlei andere toestanden. Ja, dan, dan vraag je wel af, wat voor invloed heeft dit nou eigenlijk op de goede democratische publieke meningsvorming. En zorgelijk, hoorde ik u ook zeggen. Zonder meer zorgen. Ja, en ja. naar wie wijst u dan eigenlijk? Wie kan daar iets aan doen? Nou, dan, dan heb je het over alle actoren. Ik heb uh, twee jaar geleden in mijn jaarverslag uh, aandacht gevraagd... voor de effecten van de verruwing, ook juist in het parlement. Daar komen uh, we ook nog over te uh, spreken. Ja, precies, daar komen we over te spreken. Maar het, het, het, het, het, laat ik zo zeggen, daar ligt natuurlijk een sterke verantwoordelijkheid... zowel bij de regering als bij het parlement. En ik vind dat die verantwoordelijkheid niet genomen wordt. Als het gaat om het informeren van het publiek, dan denk ik dat toch bij politie, maar ook bij de inspecties, de toezichthouders... echt een grote noodzaak is om goede informatie te geven. om Sterk, het is wel een oproep ook aan u als politiek. De burger informeren over die grootste... De kwestie die er nu aan de gang is, die crisis, de eurocrisis. Ja, nou ja, ik ben blij dat de heer Brenning je ook wel de spanning ziet over uh, dat dit nou juist zo'n gevoelig dossier is. Dat de vraag is welke kennis je dan precies moet delen. Omdat alles wat hier gedeeld wordt, je ziet zo'n opmerking van zo'n uh, bankdirecteur, heeft natuurlijk ook weer gevolgen. De beurzen reageren snel, banken reageren snel. Het enige wat er moet gebeuren, en dat vertrouwen moeten wij gewoon van de burger ook winnen, is dat die crisis snel wordt opgelost. Uh, want dan hoeven we deze discussies ook niet meer te ja, hebben. Maar even, even naar uh, gewoon het, het feitelijke, uh, de uitspraken van uh, de president van de Nederlandse Bank in het Financieel Dagblad. Vindt u dat handig? Of hoe taxeert u dat? Nou ja, ik, uh, er zijn zoveel ontzettend scenario's te bedenken over hoe we hier uiteindelijk uit moeten komen. Natuurlijk is het er ook een van dat Griekenland failliet zou kunnen gaan. Maar dat is wel het laatste scenario. Ja, we moeten de... gewoon die euro redden. Uh, omdat dat ook het belang van onszelf is. Voor onze banen, voor onze pensioenen. En uh, ik, ik heb het interview niet gelezen. Ik weet niet in welke context hij dit precies heeft gezegd. In de uh, maar... context van de eurocrisis. Nee, maar goed. In de eurocrisis zijn natuurlijk meerdere scenario's denkbaar... dan het uh, failliet verklaren van Griekenland. Uh, en ik, ja, wat ik gewoon het allerbelangrijkste vind... is dat het kabinet gewoon nu inderdaad doet in plaats van praat. En dat Europa vooral ook doet in plaats van praat. En zorgt dat de zaak weer snel op orde is. Oké. Okay. Is er nog iets over te zeggen? Nou ja. Heel veel. Nee, Gelukkig <laughs> hebben we nog drie kwartier. Ik, ik, ik vind het wel interessant wat Brennick Meijer zegt. Van je moet burgers informeren, maar dit, ja, is de, dit is niet burgers informeren. Dit is zeggen tegen burgers, ja, ik zeg niet meer dat het niet gaat gebeuren. Dat geeft mij een gevoel van, nou, probeert u nou te zeggen dat het wel gaat gebeuren... of, niet of zijn we nog steeds aan het proberen om het te voorkomen. Volgens mij is dat namelijk van de centrale banken en uh, de Europese politiek... Uh, wat ze nu aan het doen zijn, wat wij ook steunen, hmm. proberen te voorkomen... Ja. Als je dan ondertussen halve vladders gaat afgeven van ja... heel veel kan niet meer het wel, Weet je, het is geen informeren, het is scheppen ja. En ik geloof niet dat het verstandig is. Okay. Duidelijkheid geven, dat zou, dat zou beter zijn en democratischer zijn misschien ook wel. En okay. ik mij er knikt. Oké. Okay. Nou, Dit waren de zaterdagkranten. We praten zo uitgebreid verder. Maar eerst natuurlijk even een terugblik op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Je kan de, wer de, de werkelijkheid niet verdraaien. Het wordt een heel moeilijk jaar. Voor de mensen thuis. Misschien ook politiek. En daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Een moeilijk jaar. Europa staat op springen. Voor Griekenland dreigt het failliet. En ook de Nederlandse begroting kent grote zorgen. Dus een verstandig en vooral inhoudelijk debat over de begroting konden we wel goed gebruiken. Ja, wat ach. Ja, ik doe het normaal, man? Maar de PVV staat onder spanning. De bezuinigingen zijn moeilijk te verkopen aan Henk en Ingrid. En een vlucht naar voren leidt daarvan misschien wel lekker af. Reuring komt er zeker als ook de andere kant goed hapt. Ja, doe het normaal, dat man. Is de... ja. Lekker zo, normaal. Dat heeft hij ja, niet. Hoor. Het was maar een knetterend moment, wuifte Rutte het gisteren weg. Het gebeurde in de hitte van het debat. Maar dat premier en gedoogpartner elkaar knetterend te lijf gingen, is niemand echt ontgaan. Doe eens normaal en rustig man. Nee nee, Ik ben nee, nee, nee, nee, nee. nee, meneer Wilkinson. Ik ben hier volkomen rustig. De omgangsvormen zijn veranderd. En het reglement van orde voldoet nauwelijks meer aan de nieuwe tijd. Ik zou nou heel graag willen dat u alle twee probeert... op een behoorlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen... ideeën uit te wisselen, oplossingen uit te wisselen... en niet op deze manier elkaar toe te spreken. Alsjeblieft. Gedachten, ideeën, oplossingen uitwisselen. Dat is waar de politiek voor is opgericht. Maar nieuwe tijden zijn aangebroken. De macht is anders verdeeld. Zo regelt de SGP, twee mannenbroeders in de Tweede Kamer, stilletjes zijn eigen zaakjes tot ergernis van Alexander Pechtelt. Die koopzondag is gesneuveld, andere liberale waardes zijn gesneuveld en nou sneuvelen zelfs fantastische sportjes over condoomgebruik. Ja, zo krijg je wel grote gezinnen. Extra steun voor grote gezinnen, het moet gezegd... de SGP was de enige partij die er tijdens het debat een toezegging uitsleepte. Inderdaad, dit zijn nieuwe tijden. En dat wil de SGP graag genoteerd zien. Dus kan de premier nog weer een toezegging doen... dat de jaren zestig nu echt voorbij zijn? De echte oppositie kreeg aanmerkelijk minder voor elkaar. SP-leider Emiel Roemer maakte zich zorgen om de zorg. Wil de premier echt terug naar die tijd toen we aan iemands gebit konden zien... Hoe dik zijn partemonnee was. Jolande Sap probeerde Geert Wilders op een idee te brengen. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. En de oppositieleider stelde vast wat tegenwoordig gedogen betekent. En dat is precies wat de situatie is waar de heer Wilders in zit. Macht zonder verantwoordelijkheid. Macht zonder verantwoordelijkheid, het spiegelbeeld van Cohen. Die steunt de regering, maar heeft geen macht. Na twee dagen algemene beschouwingen en verwijten over en weer, blijft voor ons de vraag: wie zit hier nou eigenlijk aan de knoppen? Het is hypocriet, het is een selectieve verontwaardiging en u kunt allemaal de boom in. Tros, Radio 1. 18 minuten over 11 en u luistert naar Troskamerbreed Kamerbreed... en tot 12 uur praten we met de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer... en met de vice-fractievoorzitters van CDA en Partij van de Arbeid... Mirjam Sterk en Jeroen Dijsselbloem. Nou, misschien uh, goed om toch even met de uh, oppositie uh, te beginnen, meneer Dijsselbloem. Uh, nou, we hebben uh, allemaal gezien en gehoord en beleefd en gevoeld... wat er de afgelopen week uh, is veranderd in het uh, gedrag in het uh, parlement... Maar gisteren zei de premier op zijn persconferentie dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. En dat ook zijn gezag niet is aangetast. Hoe taxeert u zo'n opmerking? Is er iets veranderd, ja of nee? Ja, ik snap wel dat de premier zo'n opmerking maakt. Omdat vrijwel iedereen die naar het debat heeft gekeken. Zag dat zijn gezag werd aangetast. En dat hij zich ook liet verlokken tot een niveau van discussie. Hè, waarbij de hoogteomhoging en de, de toonomhoging. Uh, die natuurlijk gewoon niet past bij. Ja, toch het gezag dat wij graag zouden willen dat de minister-president ook in zo'n debat gewoon overeind houdt. Dus natuurlijk is dat niet goed geweest, ook niet voor hem. En daar praat hij overheen. Uh, maar het onderliggende punt is natuurlijk dat. Uh, nou ja, dat bleek ook weer uit het onderzoekje gisteren. dat gewoon de overgrote meerderheid van Nederland hier met, echt met afreizen naar kijkt. Dus ook het gezag van de hele politiek is in het geding. Men verwacht dat wij daar. Uh, je mag soms best een stevig debat voeren. Je mag er ook je eigen woorden in kiezen. Uh, en dan kun je elkaar op aanspreken als je te ver vindt gaan. Maar wat er gebeurde was, er was geen inhoudelijk debat meer. Althans, het werd volstrekt weggedrukt door die momenten waarbij het totaal ontspoorde. Knetterende moment, zoals Rutte dat noemde. Ja, en ik, vind het ons, ja, ik ben zelf niet de politiek ingegaan om dit soort theater op te voeren of bij te wonen. Dus het zit ook met plaatsvangende schaamte. Ik vind dat het debat wel gevoerd moet worden over de economische toestand, de euro, de stapeling oh. van... Bezuinigingen, et cetera. Daar is dat, natuurlijk ook het debat wel zes over, uur lang over zeker, gegaan. En dit ook, was een half uur ja. waarin ja. het ontspoorde. Ja. Ja. ja, maar ja goed. We hebben de alle fragmenten net gehoord. En mm. die zijn de afgelopen dagen al honderden keren herhaald dat blijft hangen, dat is wat mensen meekrijgen. Ja, en en als dan de premier, heel schadelijk. Ja, als de, heel schadelijk zegt u, als de premier dan gisteren zegt... nou, het viel allemaal wel mee, maar Wilders ging te ver. En, en nog even terug naar de vraag. Vindt u dat uh, Rutte eigenlijk toch een beetje beschadigd... aan het weekend begint? Hey, ik denk dat uh, voor de coalitie in het kabinet... Uh, de scheuren gewoon echt zichtbaar worden. Je kunt natuurlijk toch... Uh, niet door zware tijden, en iedereen verwacht dat ze nog veel zwaarder worden... met oplopende bezuinigingen, et cetera, uh, die periode ingaan... als je zo verdeeld bent, als je zo tegenover elkaar staat... en als er eerlijk gezegd ook uh, geen eensluidend verhaal meer is vanuit die coalitie. Dus ja, het is voor Rutte steeds lastiger aan het worden. Wat u worden. betreft is er dus met dit knetterende moment wel degelijk iets veranderd... in de coalitieverhoudingen en in... Nou ja, de situatie. Hoor, ja, we het hebben het natuurlijk eerder gezien. Kijk, Ab Klink heeft uh, gewaarschuwd ja. in die uh, beroemde brief van hem... dat uh, de sfeer en de wijze van politiek bedrijven van Wilders... ook anderen zou besmetten. En dat is echt wat er gebeurde. Ja. Uh, overigens, ik zeg er meteen bij, ja. niet het CDA. Ik, uh, we, ja. Job Wijn nou, heeft ook in het debat gedaan van Haarsma Buma... heeft dat goed proberen te pareren. Ja. Maar, maar, als maar als wel u... de minister-president en het kabinet en de coalitie als geheel. Ja, maar toch laten we ook aan het CDA zelf even vragen. Mevrouw Sterk, voelt het CDA zich op een of andere manier... Ja, toch beschadigd door wat er de afgelopen week is gebeurd. Dit is wel uw gedoogpartner. Ja, maar ik denk dat het hele parlement zich beschadigd voelt. Want wat, wat je ook merkt aan de reacties die ik ook krijg van iedereen die zegt van ja, wat doen ze daar eigenlijk in Den Haag? Ja, maar voordat u het helemaal verbreedt tot het hele parlement, u, het CDA, is in zee gegaan met deze gedoogpartner. Ja, maar wij zijn natuurlijk daar niet naïef in gestapt. We hebben vanaf het begin af aan geweten uh, wie Geert Wilders was. En we hebben gewoon afspraken, zakelijke afspraken over een aantal thema's. Ja, maar en ik, ik constateer in ieder geval dat die, dat die afspraken gewoon nog steeds overeind staan. Ja, dat dat voor... vind ik wel belangrijk om te onderstrepen. Ja, dat dat, dat horen we veel van uw partijgenoten ja, ook zeggen. Ook dat feit. iedereen blij is met de afspraken die worden gehouden. Maar hoe kijkt u aan tegen deze situatie? Voelt nou, u zich ik heb hierdoor gezegd, beschadigd? Ik heb gezegd dat ik met een knoop in mijn maag daarna heb zitten luisteren. En dat uh, wat ons betreft... Kijk, de grenzen van het gedoogakkoord zijn dan wel niet overschreden. Maar de grenzen van het fatsoen wel. Ja. En ver wat ons betreft. Dat ja. is ook wat Van Haarsma Buma zei in, in het parlement. Ik denk ook dat een derde van uw uh, leden of van uw kiezers... die niet eens waren met deze gedoogconstructie... ook met zo'n knoop in de maag heeft zitten kijken. Ik denk kijken. dat er 100% onder onze CDA-kiezers... met een knoop in de maag daarnaar hebben zitten mm. kijken. Denkt u nou ook dat meer dan een derde... inmiddels spijt heeft van die gedoogconstructie? Nou, het bijzondere is dat als ik kijk naar de reacties die ik krijg... ik heb geen peiling gehouden... maar mm. is dat ik merk dat uh, we ontzettend veel positieve reacties krijgen... op onze inzet. En dat ik eigenlijk maar heel weinig reacties krijg... van jongens uh, kapper ermee. Want iedereen weet dat wij... Is afspraken hebben gemaakt op een aantal thema's. We willen graag ons verkiezingsprogramma uitvoeren. We willen niet langs de zijkant blijven staan. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Ja, maar heeft u, tenminste, ja, ik ben daar nieuwsgierig naar... want ik kan me zoiets voorstellen. Heeft u eigenlijk aan het eind van zo'n debat uh, met elkaar nog gedacht... ja, wat zijn wij eigenlijk aan het doen? Want uw fractieleider van Haasma Buma heeft wel in de Kamer gezegd... dat hij een frang gevoel heeft overgehouden aan wat er plaatsvond... en wat uh, zijn vriend, partner, om dit kabinet overeind te houden... Mede had veroorzaakt. Wat, wat doet dat dan? Wijst je dan alleen maar naar de afspraken die je maakt? Of doet dat nog iets meer met je? Nou ja, wat ik zei, ik, uh, ik heb op verschillende momenten uh, in het debat, maar ook weer als ik terugluister ja, met kromme tenen, ja, plaatsvervangende schaamte, ik bedoel dat soort termen. Horen daar allemaal bij. Uh, heb ik daarnaar zitten luisteren. En um, overigens wat ik wel bijzonder vind. Is dat ook binnen de PVV er nu een discussie ontstaat. Hè, over de toon van Wilders. Want de Friese PVV heeft afstand genomen. Ja. Van de taal. En nou, ja, ja, maar, goed, ik hoop is, daarmee het, het, dat, het, het, dat dingen ook gaan veranderen. Ja maar het gaat om. Het, toch nog even. Ik ga er niet te lang op door. Maar ik ben zo nieuwsgierig. Nou als je. Als je een oordeel hebt over iemand anders uh, van wrang... als je het onhoffelijk vindt, als je met een knoop in je maag zit... ga je dan gewoon de volgende dag met alle plezier met die iemand uh, verder? Hoe werkt dat? Psychologisch. Uh... Ja, nou ja, ik heb ook wel eens enorme aanvaring... met andere collega's in de oh. Kamer over uh, onderwerpen... waar wij het gewoon echt niet over eens zijn... of waar de toon van het debat uh, me gewoon niet aanstaat. En de politieke werkelijkheid is dat we geen vriendschappen opbouwen... in de politiek, maar dat ja. we er gewoon zitten... om ja. ons programma uit te voeren. Maar dan even naar de werkelijkheid voor de burger, meneer Brenninkmeijer. Want uh, die ziet op tv deze clashes, uh, uh, die hoort het CDA... en ook de VVD zeggen, ja, maar we hebben hele goede afspraken gemaakt... over inhoudelijke thema's en daarover zijn we het eens... en dat gaan we gewoon doen... Hoe geloofwaardig is dat voor een burger? Nou, zoals u het al uitlegt, is het al redelijk ingewikkeld. En de doorsnee burger snapt dat natuurlijk al helemaal niet. Uh, ik denk dat veel mensen toch afhankelijk zijn van, van, van zeg maar, zeg maar een betrouwbaar beeld. Waarbij aan de ene kant integriteit natuurlijk een belangrijke rol speelt. Uh, en aan de andere kant ook uh, gezag. He, op het moment dat er over gezag gesproken wordt, is die al verdwenen. Dat geldt voor de voorzitter van de Kamer, dat geldt voor de minister-president. Dus, dus zo'n kop in de krant waarin uh, Rutte zegt mijn gezag is niet aangetast... is eigenlijk een ontkenning van wat er wel aan de hand is? Ja, de, het gezag is gewoon aangetast. En, uh, en dat, is, uh, dat is heel droef. Um, ik denk ook dat het, het parlement kan niet in. En de Tweede Kamer kan niet. En geen enkele fractie kan ook in de slachtofferrol gaan zitten. Hè? Want er is een hele zware verantwoordelijkheid voor die spelers. Zowel de Kamervoorzitter als de minister-president. Iedere minister die uh, achter de, de regeringstafel zit. En iedere uh, fractie in de Kamer, fractievoorzitters. Die moeten gezamenlijk hier een weg zoeken. Ik hoorde daar straks even uh, noemen dat het reglement van orde. Van de Kamer niet toereikend is. Dat is natuurlijk volstrekt onzin. Uh, er zijn hele goede bevoegdheden die uh, gehanteerd kan worden om die hier orde te scheppen. Maar zijn die ook gehanteerd? Die zijn nauwelijks gehanteerd. En, uh, en, en wat ik wil aangeven. Vindt u daar nou mee dat, dat de, de voorzitter van de Kamer ook een rol heeft gespeeld die anders had gemoed in het debat? Nou, in de eerste plaats was het zo dat Wilders ook het gezag van mevrouw Verbeet aantastte. En dat daar ook een uh, een, een uh, lacherige situatie ontstond die, die niet kan. Ik bedoel, die, die echt gewoon de positie van, het, van, van de Kamer... en de betekenis van het hele debat, de maatschappelijke betekenis daarvan... onderuit haalt. Maar wat ik wil, uh, wat, wat wil markeren is het volgende. In een debat... Uh, heb je de, de politieke visie van het CDA, van het P, van de A, van de SP... noem maar iedere partij, ook van de PVV. Dat is wat aan de orde is in, uh, bij de algemene beschouwingen. Tweede vraag is, hoe wordt het debat gevoerd? En er wordt nu al heel lang over gediscussieerd. Twee jaar geleden heb ik een punt gemaakt tegenover uh, de Tweede Kamer. Ik vind dat de toon van het debat niet deugt... en dat dat ernstige maatschappelijke consequenties heeft. Daar heeft u toen veel kritiek op gekregen. Ook van de... Vanuit de Tweede Kamer ja, is Familie, staan gegeven, ik, dat, ja, en, ja, ook, ook toen vanuit de balkende. regering. Balkende. Ik kreeg toen te horen van ombudsman, u moet zich daar niet mee bemoeien. Um, uh, ik ben het daar niet mee eens en ik vind nee, dat, dat ik die zomer. stem nog steeds kan, uh, kan, kan laten horen. Um, wat, ik, wat ik wil aangeven is het volgende: Als ombudsman heb ik te maken met heel veel individuele zaken, bijvoorbeeld van politieagenten in de straat. En. Uh, minister minister opstelte, kreeg gisteren terecht de vraag in het journaal... als nu een jongetje tegen een agent zegt... hé, hey, doe eens normaal, man. Hij had er geen antwoord op. Hij zei, ja, een agent weet daar wel mee om te gaan. Maar dat is te sussend. Ik zie in heel veel zaken dat mensen geïnspireerd raken... door de grove stijl, door de, het, het gebrek aan geduld... door het niet uitwisselen van redelijke argumenten. En waar worden ze geïnspireerd... Dat is in de Tweede Kamer, dat is in de discussie tussen regering en parlement. En daarvan zeg ik, dat kan niet, dat ja. is gevaarlijk voor onze instituties. De ene keer wordt het parlement tegen de schenen geschopt, de volgende keer de minister-president. De rechterlijke macht krijgt iedere keer dreun op dreun. Er blijft niks over van onze institu instituties die we democratisch noemen, die we rechtsstatelijk noemen. Eigenlijk is dit wel een hele dringende oproep die u hiermee doet. Zonder meer. Ja, en, en uh, nog heel even voor de luisteraars... die misschien uw positie niet helemaal helder hebben. U bent de Nationale Ombudsman. U bent een hoog college van staat. Benoemd door heet. de Tweede Kamer. Benoemd door de Tweede Kamer. U bent onafhankelijk. U mag dit soort dingen zeggen. Het zou ook enig gewicht in de schaal moeten leggen, vindt u? Op het moment dat u die vraag stelt en ik ga beantwoorden... dan, <laughs> dan gebeurt dan vragen het hetzelfde als, aan als iemand met anders. gezag. Dan vragen ja. we het aan iemand anders. Johan Dijsselbloem, hoe kijkt u tegen deze oproep van de Nationale Ombudsman Ja, aan? ik ben het daar volstrekt mee eens... Um, ik vind sowieso... Er zit ook kritiek in, hè? Ja, ja maar die, die trek ik mij ook zeer aan. Ik heb een paar jaar geleden samen met een paar collega's. Het waren toen nog Johan Remkes, Bas van der Vlies. en ik dacht dat Jan Schinkelshoek er nog ook nog bij zat. Ja, ja. Hadden wij een clubje om eens te praten over een. niet het reglement van orde, want dat zijn strikte regeltjes. en die zijn al snel uitgeput. maar meer een code, bijna morele code. Ja. over hoe gaan we dan nou met elkaar om hier. Het heeft een dik rapport opgeleverd, maar daarna. N nee, dat heeft helemaal geen rapport opgeleverd. Het is. En niet, niet de zelfreflectie oh. van het totale parlement. Dit was gewoon een, een clubje dat ontstond spontaan. Omdat een aantal mensen, ook een aantal zeer ervaren mensen in het parlement... zeiden, jongens, dit gaat echt de verkeerde op. Het tast ons werk aan uiteindelijk. Onze effectiviteit, ons gezag. Dat is niet van de grond gekomen. Omdat nee, we en breng op ik heel mij. veel verzet het stuit ook in de Kamer bij collega's. Ze zei, oh, houd toch op met je moraal, ridder. Het is nu eenmaal zo. Zo praten mensen op straat ook. Dus dat moet hier ook kunnen. Ik geloof daar niet in. Sterker nog, ik ben zeer bang voor het effect... dat uh, dit soort taalvervuiling, dit soort omgangsvormen... in de hele samenleving terugkomen. Het, zijn gewoon, het ja. is gedrag in de politiek. En daarmee uh, uh, uh, zet het bijna de bijl aan de wortel van de democratie. Ja. Ja, die, wortel, die, die woorden worden helaas vaak gebruikt. Daar worden ze ook wel sleets, Maar we moeten erkennen dat onze samenleving erg complex is. We staan voor buitengewoon zware uh, beslissingen. Economisch, uh, maatschappelijk. Uh, in die tijd heb je goed werkende instituties nodig. En op dit moment uh, zie je dat, uh, dat, dat er gewoon een, een, een, uh, uh, een onweerstorm overheen gaat. En, en die maakt echt de dingen kapot. En dat kan niet. Ja, en waarmee u dus, als ik u goed begrijp... want ik schrikt er toch wel een beetje van als je dat zo scherp formuleert... dat ook de positie van het instituut parlement, volksvertegenwoordiging... ook deze week is... Die, die is zeker aangetast. Op zich heb ik t, ben ik het wel eens met de ombudsman... maar ik heb de ombudsman mm. ook niet nodig om dat mezelf ook te realiseren... dat dit natuurlijk gewoon heel slecht is voor het ja, aanzien van het parlement. Wat doet u ermee? Nou, keer op keer. Nou, in ieder geval zelf het goede voorbeeld geven... in de manier waarop wij willen discussiëren in de Kamer. En de normen die we ons daarin zelf ook gewoon opleggen. Anderen aanspreken op het moment dat we het niet willen. Want aan de andere kant... Um, we kunnen verder ook niet zo heel veel. Want uiteindelijk wat er is gezegd... Uh, is wel binnen de regels van wat er gezegd mag nee, worden dat in het is parlement. vind ik En uw eigen fractievoorzitter heeft dat ook nee, perfect hij heeft aangegeven. aangegeven. Hij heeft, nee, wat hij heeft aangegeven. Ik zat er zelf bij. Hij heeft aangegeven dat het binnen de vrijheid... die je hebt gewoon in het parlement om dingen te kunnen zeggen mag. Maar dat het ver over de regels van elementaire fatsoensnormen gaat. En dat is het punt waar we het over moeten hebben. Wat er in de samenleving wordt geroepen naar elkaar... is niet iets wat wij in de Kamer naar elkaar moeten gaan roepen. En ik vind dat wij daar die voorbeeldfunctie hebben. En dat vind ik echt wel een grote opgave voor ons ook. Uh, het blijft een grote opgave, maar daar zullen we echt de komende tijd... met nog meer... Uh, na deze, deze twee dagen nog meer inzet uh, voor moeten gaan staan. Ja, meneer meneer brennik heeft u daar fiducie in eigenlijk? Dat, het, uh, dat de Kamer ook de discussie die nu uh, eigenlijk aan het ontstaan is... over de aantasting van het, van het gezag, wat u ook hier op tafel hebt... dat de Kamer daar wat van zal leren? Dat het beter zal gaan? Nou, ik heb de indruk dat de heer Dijsselbloem... een, een hele goede uh, kenschets geeft van de situatie. Dat we zeggen, soms zijn er een aantal parlementsleden... die het aan de orde stellen, uh, maar uiteindelijk... Ze verzandt het in niks. Ik heb ook met de voorzitter van de Tweede Kamer erover gesproken. Ook naar aanleiding van mijn jaarverslag. En dan kreeg ik van, ja, er valt toch niet zoveel aan te doen. Um, ik heb met uh, de meeste fractieleiders gesproken over de verhuwing. Behalve met de heer Wilders, want die was niet beschikbaar voor een afspraak met mij. Um, is iedereen doof voor wat u zegt? En Wilders wil u niet eens ontvangen, begrijp ik? Wilders die wilde mij niet ontvangen. Althans, eh, hij was niet beschikbaar om mij te ontvangen... Okay. na vele pogingen om okay. uh, langs te komen. Wat, wat op zich ook al zorgwekkend is... Huh? Ook dat die gewoon de discussie niet aangegaan, aangegaan zou moeten worden. Maar eh, wat ik merk is dat, dat het een soort ja, bevangenheid is van het geheel. Vandaar dat ik ook van buitenaf zeg... ja, jongens, dit kan niet en, en er moet nou echt iets gebeuren. Maar goed, we, we zien mevrouw uh, Verbeter, voorzitter van de Tweede Kamer... die zegt vandaag in de krant, ja, het zijn volwassen mensen. Ja, en dat is het niet. Ik bedoel, je, je, je constitutioneel-rechtelijke analyse is toch niet... ja, het zijn volwassen mensen, ja, dat kun je ook op, op de markt zeggen. Daar zijn ook allemaal volwassen mensen, misschien ook wat kinderen hopelijk. Maar eh, dat is een irrelevante eh, analyse. Het is wel een vrij zorgelijke conclusie waarbij in uw woorden bijna geen hoop meer gloort op verandering. Nee, uh, wat ik zeg zou een signaal moeten zijn van... Uh, sorry, maar tot nu toe zijn er een aantal pogingen ondernomen... en die hebben tot niets geleid. En nu moet er maar eens echt wat gebeuren. Maar laat, laten we ook wel even vaststellen dat er volgens mij... Uh, negen partijen waren die zich in dit debat... keurig aan de fatsoensnormen hebben gehouden. En dat er eentje was die dat niet heeft gedaan. Ja, maar die behoort het wel tot de regering. Die behoort de wel tot degene die het grootste gezag... namelijk de regering en de premier nou, mede het is, ondersteunt. Het is een partij die op een aantal punten afspraken heeft gemaakt met het kabinet over zaken die we ja. op dat punt met elkaar willen regelen. Maar vanaf het begin was het ook duidelijk dat er een heleboel zaken zijn waar we het ook absoluut niet over eens zijn. Maar ik wil ook, ik vind ook wel dat we het beeld ook wel mogen corrigeren naar buiten. Ook voor al die mensen die het idee hebben dat iedereen in de Kamer zo praat, dat dat in ieder geval niet het geval is. Want ik denk dat, nou ja, ik bedoel, ook de PvdA, ook het CDA, ook de VVD, dat het toch partijen zijn die proberen om wel die fatsoensnormen gewoon in acht te nemen. Ja, maar, maar goed, het neemt het debat over. over. En um, kijk, er zijn heel veel fatsoenlijke mensen in de Tweede Kamer. zijn gelukkig nog heel veel fatsoenlijke mensen in Nederland. Maar als we toestaan dat de hooligans uh, de manier waarop we met elkaar omgaan, gaan bepalen, de sfeer gaan bepalen, de omgangsvormen gaan bepalen, dan wordt het functioneren gewoon in de samenleving onmogelijk, maar ook in het parlement. En ik vrees dat uh, Wilders er nog steeds gewoon garen bij spint. Kijk, hij wil helemaal geen debat over wat alle bezuinigingen en ingrepen betekenen ja. voor zijn kiezers ja, maar in de u... zorg. Ja. Uh, et cetera. Daar wil hij helemaal niet over praten. Ja, maar... Hij heeft geloof ik tien, tien minuten maximaal gesproken over dat soort onderwerpen en meer dan een uur tekeer gegaan op de hem bekende wijze. Ja, maar... Dus het is één grote afleidingsmanoeuvre en de truc zal moeten zijn dat we dat niet langer toestaan en echt hem uh, ook gewoon beetpakken op die dingen waar hij zijn kiezers in de steek laat. Ja, Al die ingrepen van die van tevoren heeft gezegd, ik ga het niet meemaken, het zal niet gebeuren. Ja, maar, maar snap ik nou goed, wie noemt u nou de hooligans? De, de PVV. U moet dus opletten uh, hoe dat gaat in het debat... op het moment dat uh, anderen naar voren lopen om wilders te interrumperen of een punt te maken, wat de PVV raakt. Mm. Wat dan het gejoel in het PVV-vak ja. ja. Dus Het gaat veel verder dan het, het, het, een woord. Of dat Job ja. Hen wordt aangepakt. Job Hen kan daar prima tegen. Ja. Het overstijgt het in, ten hele male. Ja. De hooligans zitten daar in het vak... Ze joelen elke opmerking weg, ze maken het debat onmogelijk. En uiteindelijk is het parlement is een plek waar we met elkaar een debat voeren... ook om legitimiteit te geven aan de beslissingen vervolgens. Ja, u, u zegt daar uh, overigens uh, wel wat over uw collega's, samen 150. en is ook een scheldwoord. Ja, maar het gaat om het type gedrag. Nou, wacht, wacht, wacht, het gedrag van, ik sta volstrekt boven... De, de wet, ik sta boven hoe we normaal in Nederland met elkaar omgaan. Ik bepaal het zelf wel, de dikke middelvinger. Dat gedrag zit uh, gewoon als... Uh, en het werkt voor hun, mm. kijk naar de peilingen. En dat moeten we dus ook gewoon blootleggen. En vervolgens teruggaan naar de inhoud. Want de PVV heeft wel wat uit te leggen op de inhoud. Ja. Oké, okay, meneer Brennik Meijer. Schaart u zich ook achter deze vaststelling van Dijzerbloem? De hooligans zitten in de Tweede Kamer in dat vak daar. Zo precies uh, identificeer ik het niet. Het is een systeem. Ik bedoel, de analyse moet iets verder gaan van uh, inhoudelijk. We uh, hebben, hebben wat overeenstemming enzovoort. Het gaat erom hoe functioneert het systeem. Uh, professor Bovendeert van de Universiteit Nijmegen had vanmorgen een glasheldere analyse. Uh, waarin hij het woord hooligan inderdaad ook gebruikte als duiding van het gedrag in de, in de Tweede Kamer. Ik heb, ik, het heb, gedrag... ik heb die analyse niet gehoord hoor. Dat nee, die ja, die... Ja, zelfs ja, zonder, zonder dat, dat. Kijk, ik bedoel, het hooligan-gedrag kan overal opduiken omdat ik juist spreek over het systeem. Ja, maar je ik... vindt als we da daar nog even om dat over scherp te, te, te neer te zetten, want dat snapt ook iedereen thuis, dat gedrag van een deel van de Tweede Kamer uh, typeert u in elk geval ook in die zin met die woorden. Uh, ik ik sluit me volledig aan bij de heer uh, uh, Bovendeert, professor Bovendeert. Die spreekt over hooliganisme. En, en dat is ja, zeg maar, dat destructieve, agressieve gedrag, dat zie je. Maar ik wil daar nog iets aan toevoegen. Want wat mij opvalt, het is iedereen vraagt zich af... wat is er nou toch eigenlijk aan de hand met meneer Wilders? Uh, en dat raakt... Ik heb wat, het niet gevraagd, maar als u het graag... Uh, nee, nee, nee, maar nee, je, je leest het overal. En er moet een zinvolle analyse komen. Uh, als ombudsman bemoei ik me niet met de inhoudelijke politieke visie van de heer Wilders. Uh, dus maar. daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om de wijze waarop we met elkaar omgaan. En als ombudsman zeg ik, essentieel is dat we één eenduidig worden in wat we in redelijkheid van elkaar kunnen verwachten. Dat is de kernvraag in de samenleving, dat is de kernvraag in het parlement. En van elkaar bedoelt u de politiek, de overheid versus uh, de burger? Ja, maar ook parlementsleden ten opzichte ja. van elkaar, de burger. Wat mag de burger eigenlijk in redelijkheid van het parlement verwachten, uh, hoe men zich gedraagt? En naar mijn idee is in het systeem Tweede Kamer een... Uh, en, en in het parlement, maar met name in het systeem Tweede Kamer... in verbinding met de regering, een, een structuur geslopen die funest is. En die structuur hangt samen met escalatie die gebaseerd is op treitergedrag. Oh. Als je vergelijkt wie, wie, wat wie, wie, er in de nee, Tweede luister, Kamer e, gebeurt... Laten we het bij de naam noemen. Treitergedrag. Wie? Eh... Um, in het systeem komt het voor en hoofdzakelijk komt het uit de richting van uh, de heer Wilders. De heer Wilders doet ongefundeerde, zeer velle aanvallen op uh, parlementsleden, op collega's. Um, en uh, laat ik zo zeggen, als je een, een doorsnee uh, leraar op een school vraagt... van hoe manifesteert treidig gedrag zich, dan is het exact wat meneer Wilders doet. En daarbij maak ik me dus los van de inhoud van de politieke visie van de heer Wils gaat het alleen hier om. Het probleem is dat ik hier als ombudsman ook weer mee geconfronteerd werd. Want op het moment dat ik als ombudsman zeg... ik ga over de vraag wat overheid en burger in redelijkheid van elkaar kunnen verwachten... op het moment dat het politieke debat een karakter krijgt... waardoor je ziet dat de interactie tussen de agent en de jongetjes op straat, maar ook de volwassenen... en de agent op straat beïnvloed worden... door het slechte voorbeeld in het parlement... dan bemoei ik me daarbij, omdat ik zie dat dat... in de concrete zaken waar ik mee te maken heb... ook doorwerking heeft. En dan moet ik ook een beslissing overnemen. Kon dat dan wel of niet? Ja, en ja, dus. en uh, dat als ik dat uh, uh, aan de orde stel... Uh, de PVV vervolgens tegen... en de heer, met name de heer Brinkman tegen mij zegt... van, ombudsman u mag daar niks van zeggen. He, dan ja. zie je dus dat de discussie weer wordt afge... en ik zou daar eigenlijk wel eens een discussie over willen voeren. Dus ik heb ook meneer Wilders benaderd als fractieleider... Ja. om ja. daar eens over te praten. Ja. Ja. Zit u allemaal wel hoog, ontvang. begrijp ik. He? Zit u allemaal wel hoog. Nou ja, kijk, ik ben heel lang hoogleraar... Eh, constitutioneel recht geweest. Dus ik, ik, ik weet exact wat er in het systeem zou moeten omgaan... hoe je dat moet waarderen. Ik ben bijna 25 jaar rechter geweest. Eh, eh, dan, dan heb je de andere kant van het geheel. Ik zit nu in de rol van ombudsman en mijn... Uh, analyse is, op deze manier gaat het gewoon kapot. En dat kan niet. Mevrouw Sterre, ja, ja. u kijkt uh, zo van, nou nou. Ja, nou ja, um, ik denk wel dat de analyse dat, uh, dat niet alleen, zeg maar, uh, Wilders, maar het hele parlement een behoorlijke krassen heeft opgelopen afgelopen week, dat ik die deel en dat... Um, het ook een fundamentele probleem is dan alleen maar de afgelopen twee dagen uh, er was, omdat dit denk ik iets wat al langer speelt. Overigens, ik is kan me ook partner, hè? Ja, maar ik kan me ook uitspraken van andere fracties herinneren die ik ook niet zo gepast vond. Hè? Het even nee, dimmen okay. en zo, dat wat er is gezegd. Ik spreek gezegd. over het systeem. Hè? Nee, maar het goed, ik, systeem ik word dan mij gevraagd ontreinig. wat ik ervan ja. vind. Dus ik vind het niet zin dat het een bredere discussie is. Um, en u vindt ook dat het een bredere discussie zou moeten worden? Want dat is eigenlijk ja, waar de ombudsman vind, hier ook toe op komt, Ja, he? Ik vind dat wij uh, de verantwoordelijkheid hebben om uh, aan onszelf uh, te vragen, hey, wat willen wij eigenlijk voor een beeld naar buiten meegeven uh, vanuit het parlement? Want als je hebt natuurlijk uh, steeds meer te maken met gezagscrisissen in de samenleving. Dat geldt voelt voor de Politie, maar dat geldt ook zeker voor organen als het parlement. En als wij allemaal willen dat, dat we dat gezag weer terugwinnen, hè, uh, ook uh, omdat al die bezorgde burgers, hè, die groepen die eigenlijk nu ook vooral naar zo'n PVV stappen, zich niet meer ook uh, gekend voelen, ja, dan, dan moeten we daar wel iets mee. Want het begint inderdaad met hoe stel je je op in het parlement, hoe praat je met elkaar over zaken. En uh, ja, dat, daar moet je gewoon. Uh, maar dan moet je dus ook gewoon stelling nemen. Ik was heel verbaasd over hoe de ministers gisteren uit de ministerraad kwamen. Die werden natuurlijk allemaal hierop bevraagd. En één voor één deden ze er nee. zeer luchthartig over. Dat had men blijkbaar afgesproken binnen. En dan staat Maya van Bijsterveld, als ze de vraag kijkt hoe moet een leraar hiermee omgaan als een leraar zo wordt bejegend? Ach, die redt zichzelf wel. De politieagent opstelt de idem dito, de luchthart, de grappen van Donner. Ik vond het allemaal het verkeerde signaal. Okay, ga, er dan nee. ook, ga er dan ook voor staan en zeg gewoon van... jongens, dit is niet goed, zo moeten we niet met elkaar omgaan. Goed. Zo doen we dat niet. Ja, ga, ga er dan voor staan en stelling nemen. Dat is dan wel een aardig punt, een woord wat u zelf op tafel legt. Er uh, was even uh, het gerucht, zou ik maar zeggen, in de Tweede Kamer... dat de Partij van de Arbeid overwoog. Uh, een motie van afkeuring, geloof ik, hè? richting kabinet. Um... Het was niet alleen een gerucht. Dat is ook iets wat Job Cohen, uh, uh, ik meen woensdag, heeft gezegd. Ik overweeg een motie van afkeuring. Nou, het was een vraag ja. van een journalist. Sluit u het uit? Ja. En, dan ja, moet je als... en dan sluit ik niet uit. Als politicus moet je dan altijd gewoon weglopen. Want dat zijn dan van die als-dan vragen. En hij heeft gezegd, nee, natuurlijk sluit ik dat niet uit. Nee, maar precies. Nou ja, goed. Maar als je je zo opvindt over het beleid van een kabinet... Uh, waarvan je ook in interviews eerder, want dat heeft Cohen gezegd, eigenlijk het, het beste vindt dat het naar huis gaat, uh, dan kun je bij zo'n debat uiteindelijk een finale standpunt innemen, wat namelijk iedereen begrijpt, uh, motie van afkeuring. Waarom is dat niet gebeurd? Dat had gekund. Ik denk zelf dat dan een motie van wantrouwen richting het hele kabinet op zijn plaats zou zijn nou, geweest. Precies, oké. Het noemen. punt was dat aan het einde van het debat de sfeer in de coalitie uh, echt gespannen was. Er was groot ongemak. Uh, en het laatste wat je wil doen is met een motie van wantrouwen... de dames en de heren weer bij elkaar drijven. Nou, dus dat gaan we niet doen. Nee, maar uh, heb, ik het dit iets, ongemak, heb ik iets gemist de afgelopen dagen? Dit is het gevallen of zo? Nee, toch? Nee, maar dat zou ook niet zijn gebeurd als die motie was ingediend. Nee, okay. Laten we wel wezen, dat zou dan een symbolisch iets zijn geweest. Uh, ik vond, wij vonden als fractie, dat wat hier was gebeurd al... Um, uh, triest genoeg was en dat het ongemak in de coalitie echt groot genoeg was. Het laatste wat we hadden moeten doen was ons oordeel. Dus was ze weer soort... bij elkaar brengen door te zeggen, oh nou, gaan we allemaal weg, want dan waren ze onmiddellijk weer naar elkaar toegedreven. Maar een strategisch maar... Besluit. Ja, maar... Te besluit, te besluit maak ik hieruit op. Een motie van wantrouwen doe je toch omdat je uh, er of er geen vertrouwen meer in hebt of omdat je gewoon het beleid af wil keuren. Dan gaat het toch niet over strategische overwegingen van, kunnen we ze uit elkaar spelen of niet? Ik bedoel, dit is, dit is gewoon nou, nee, inderdaad echt van die je, in, uh, een motie van ja. die je in motie van handhouden, die je in een kabinet naar huis te sturen. En als het op dit moment het tegenovergestelde effect heeft, namelijk waar ze uit elkaar aan het drijven waren, dat ze weer naar elkaar uh, toe ze gaan, ze weer naar elkaar toe brengen, nee, dat, zou, dat zou je niet moeten doen. Nee, Wat maar... we wel gedaan hebben in dezelfde week is bijvoorbeeld op wie van de PGB's een motie van afkeuring richting staatssecretaris Veldhuis ja, ingediend. Dat, uh, ja, op dat, ja, de persoonsgebonden budgetten, uh, zowel inhoudelijk als de manier waarop zij daar stond te schutteren, gaf echt aanleiding om te zeggen. Hou hier alsjeblieft mee op. Nee. Uh, zoek die, een andere baan. Die persoonsgebonden budgetten, uh, uh, meneer Breininkmeijer... Uh, dat zijn de budgetten die mensen mogen inzetten om zelf hun zorg in te kopen. Daar, daar komt een grote verandering in. Heeft u daarover al uh, signalen gekregen van burgers... die zich daar zorgen over maken en denken van ik ga dit niet redden? Nou, dat zijn niet de soort zaken waar men mee bij de ombudsman komt. Daar gaat het veel meer om uh, hoe, hoe mensen behandeld worden. Daar hebben we ook een onderzoek naar ingesteld. Um, met betrekking tot die persoonsgebonden budgetten... denk ik dat je ook weer onderscheid kunt maken tussen politieke keuzes. Hè, want daar ga ik niet over of er wel nou niet, of niet een persoonsgebonden budget is. Welk budget erheen gaat, daarover gaat de ombudsman niet. Wat ik als ombudsman wel signaleer is het volgende... Namelijk dat mensen, als het gaat om kinderomvang... persoonsgebonden budget en noem maar op... die stellen hun leven op een gegeven ogenblik in op. De, dat betekent dat mensen zekerheid, maatschappelijke zekerheid... ontlenen aan uh, bepaalde instituties. Ik heb onlangs opgeschreven dat... Uh, zeg maar er was niet een hele brede beweging in de samenleving. Wij willen de invoering van persoonsgebonden budgetten. Dat was een politieke keuze. Ja, om op een door de VVD ingesteld. Nou ja, goed, dat geloof ik. ik uh, de, uh, maar, maar het wordt ingesteld. Vervolgens uh, ontstaan er wellicht problemen mee. Maar je ziet dat dan het, het politiek wat luchthartig wordt opgepakt, hoe je de verandering doorvoert. Uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Maar, de... maar blijf heel even bij die pgb's. Want vindt u dat de politiek hier dus te luchthartig mee omgaat? Zo zijn er wel pgb's nou, wat ik, wat en zo zijn er, er, er niet meer? Wat ik voldoende zie is dat uh, dat, uh, dat gekeken wordt naar uh, uh, zeg maar de effecten van overgangen... en hoe daarover gecommuniceerd wordt. Vindt u dat de overheid daar zorgvuldiger mee zou moeten Zonder zijn? Ja, vanuit mijn perspectief zeg ik dat, dat beleidswijzigingen... Kijk, als, je, als ik vanuit het perspectief van de ombudsman kijk... naar de algemene beschouwingen... dan zie je dat het natuurlijk een prima plek is om uh, politieke uh, meningen uit te wisselen... om ook te kijken hoe het krachtenveld is. Dat, dat is allemaal mooi. In principe kan dat ook glans geven aan de democratie. Maar wat mij wel opvalt, dat is dat in, uh, in, in deze debatten het vaak gaat om... Uh, om, om zeg maar de, de inhoud dat we zeggen uh, PGB ja of nee, enzovoort. Maar niet over de uitvoerbaarheid. Ja, en, en, en wat het nou. Echt betekent. Uh, voor de burger betekent. Hè? En, en hoe je dat dan opvangt. En nou, op dat terrein ontmoet ik ook echt cynisme. Hè? Dat, uh, dat, dat uitvoering is niet belangrijk. Die, die overgangseffecten, ja, dat, dat hoort er niet helemaal bij. Hè? Dat, dat is wat de Amerikanen met de grootste minachting collateral damages noemen. Het is een beetje bijkomende schade. Ja. Dat moet dan maar. Ik zie u neerschudden, ja, mevrouw Stel. Nou Stern. ja, ik, ik, ik weet niet of de heer Brenninkmeijer heel veel van het dossier zelf weet. Maar daarin zijn juist wel overgangstermijnen genomen. Het gaat allemaal van, pas vanaf 2014 voor de. Echt, echt de hele operatie, nou dat is nog twee jaar weg. Dus er zit echt wel een overgang in. Uh, en daarbij merk ik ook wel dat er in de beeldvorming ook wel soms angstbeelden ontstaan... die ook gewoon niet helemaal recht doen volgens mij aan de operatie waar we mee bezig zijn. Maar het is natuurlijk altijd lastig om uh, rechten die mensen hebben gekregen... Uh, uiteindelijk te verminderen... of op een andere manier vorm te geven. Dat is natuurlijk altijd een moeilijke boodschap die je hebt als politiek. En ik vind wel dat je daar erg zorgvuldig in moet zijn. Ja. Ja. Als dat is het ja. nodig ik wel... Uh, in het algemeen politici uit... om daar nog een stapje verder in te zetten. Omdat ik merk dat... Um, natuurlijk zit er een regeling van overgang in enzovoort. Maar dat is weer de inhoud. Het gaat heel sterk ook om... Uh, uh, hoe, hoe geef je nou... aan burgers relevante signalen... om antwoord te geven op die vraag... die ik eerder uh, formuleerde. Wat kun je... In over en weer van elkaar verwachten. En dan heb ik vaak de indruk dat het politieke strijdgevoel overheersend is... ten opzichte van die belangen van individuen. Dan gaat het over de stijl van praten over het dossier... en dan zegt u, dan gaat het niet per se over de inhoud. Ja, Ik vind, het inhoud moet wel voorop blijven staan. Want dan zit het in politiek nee, mij, ook om de Het punt is een ander. Dus regelen. je hebt gewoon inhoudelijk meer ideologische verschillen. Is de verantwoordelijkheid voor het individu... of moeten samenlevingen het doen, of moeten markten het doen... Maar je hebt het punt van, hoe gaan we het nou zorgvuldig doen? Ja. Dus het kabinet gaat uh, op het terrein van sociale zaken, jeugd, gezondheidszorg, cetera, Heel veel overhoop halen. En ten dele is dat ook nodig, laat ik dat in eerlijkheid erbij zeggen. Wij vinden de invulling ten dele ja. niet goed. De maatregelen veel te bot en ingrijpend. Maar het punt van Meijer is, wat gaat dit voor individuele mensen betekenen? Dus die stapeling van maatregelen pakt voor sommigen... Amsterdam heeft een mooi onderzoek gemaakt... Uh, uh, geestelijk beperkte jongeren, geestelijk. Uh, liggen, of uh, er allerlei ja, verschillende jongeren. maatregelen getroffen? Die hebben te maken met jeugd, GGZ vanwege gedragsstoornissen, Die hebben te maken met een PGB-ombegeleid. Die zitten op een speciaal onderwijs. Ja. En op al deze terreinen gaat de komende jaren tegelijk het mes erin. Niemand weet hoe dat gaat uitpakken. Hoe zich dat gaat stapelen. Wat dat betekent straks voor die jongeren of die gezinnen. En die zorgvuldigheid ontbreekt volledig. Dat is ook een punt hebben. wat Job Cohen in ja. het debat heeft gemaakt. Al, dus meneer Wilkins, ja, het. CDA. Het... Maar we hebben het niet afgerond. U had het daarnet net over de, over de betrouwbaarheid van de overheid, meneer Brenning Meijer. Nou is er één kwestie in de afgelopen weken geweest, waarin de betrouwbaarheid van de overheid heel erg onder druk stond, namelijk de Diginotar kwestie. De kwestie waarin uh, zeg maar de slotjes waar gebruik van gemaakt werd uh, in de communicatie met de overheid niet betrouwbaar bleken. Die, die, die hele digitalisering in, in onze maatschappij, is, is dat iets wat u ook als een probleem ervaart in, in, de, in de verhouding tussen de overheid en de burger? Ja, zonder meer. Ik zou zo twee, drie uur erover kunnen vertellen... over He? allerlei verschillende situaties die we niet waar het helemaal meer. misgaat. Maar, um, maar even, even terug naar gewoon heel concreet die kwestie... die overigens bij de algemene beschouwingen niet echt over tafel ging. Maar het was wel een grote kwestie waarbij uh, onze nationale veiligheid... op enig moment geloof ik in het geding was... en de burger niet meer zijn belasting ja. kon aangeven. Nou Je, je ziet dat, dat de digitalisering niet in goede handen is bij de overheid... terwijl tegelijkertijd het kabinet als uitgangspunt heeft gekozen... Uh, door middel van digitalisering kan de uitvoer goedkoper uh, ik zie waar het eventueel misgaat en dan moet je daar ook meer bieden dan alleen maar digitalisering. Hè? Daar, daar, daar red je het niet mee. Maar je ziet dus, de beveiliging van DigiD... was op het punt van DigiNota niet in orde. Maar ook is er fraude. En vandaag was het bekend dat het meer dan een miljoen... fraude was met toeslagen. Eh, toeslagen. Eh, ik heb zelf nog een ander dossier... over DigiD in behandelingen... waarvan ik denk, dat kan toch ook niet? Eh, dus er zijn te veel problemen. Maar dan hebben we het alleen over DigiD. Maar hoe zit het met de ICT bij de Belastingdienst? Hoe zit het met de ICT bij het UWV? Hoe zit het ermee bij de politie? Hè? Hoe hoe zit het met de samenhang van het ICT-systeem van de overheid? Daar maakt u zich zorgen over? Zonder meer. Want en het, dat heeft de overheid niet in de gaten of houdt het stil? Hoe moeten we dat taxeren? Nou ja, ik rapporteer er regelmatig over. Maar uh, er, er zijn echt heel serieuze problemen. Uh, en, en laat ik zo zeggen van het UEV, dat is breed bekend... dat er bijna 90 miljoen geïnvesteerd is voor een systeem... dat nooit is gaan werken. Het toeslagensysteem van de Belastingdienst moet vernieuwd worden. De Rekenkamer heeft er rapport over uitgebracht. Er zijn letterlijk miljarden, dat is ook Dij al is er een paar keer al in beeld gebracht... door de overheid verspild aan mislukte ICT-projecten. Ja. Dus het is onbegrijpelijk inmiddels waarom de overheid zo slecht is... in het goed neerzetten, goed automatiseren van een aantal... Uh, systemen die voor in principe voor de burger het toegankelijker en makkelijker zouden ja, moeten het maken. Het ging er niet over de afgelopen weken nee. Het is er wel eerder over gegaan ja. in de Kamer. Dus ja, vergeef ja, ons dat, algemene we, niet dat we niet. Alle opwerpen. Ja. Ja. Ja. Maar goed, het vertrouwen van tussen de burger en de overheid, wat is toch essentieel is, lijkt mij, in ons systeem van dem democratie, staat hiermee natuurlijk wel ook onder druk. Ja. ik Meijer. Ja. Nee, dat is zeker zo. DigiD is natuurlijk doodzonde dat dat zo, zo, zo, zo, ja, zo, zo kapot gaat. Dat had ook helemaal niet mogen gebeuren. Ja. Ja. Nu wordt u, uh, nu wordt u uh, de, de komende week, tenminste als het allemaal doorgaat... geloof ik opnieuw voor zes jaar benoemd, toch? Hè? Nee, ik ben al benoemd. Oh, dus dat de Tweede zelfs. Kamer wilde me graag feestelijk nog een keertje oh. beedigen. Ik weet gebeurt niet of dat donderdag. nou na deze nou, Het nou, nou. maakt niet uit of ik wel of niet beedigd word. Ik ben benoemd inmiddels. Dus oh, ik, ja, dus, ik dus, en ik heb van. een e die, ja. die, laat ik zo zeggen, die uh, door blijft gaan tot ik het graf ga. Nee, oké. Okay. Nou, dat, dat is helder. Ze komen niet meer van u af. Dat staat vast. Maar één ding wel. Heeft u eigenlijk wel uh, genoeg slagkracht? Of zou u uh, uh, meer mogelijkheden willen? Nou, wat, ik, wat mij opvalt, dat is... Onze overheid is natuurlijk onwaarschijnlijk ingewikkeld. En dat is niet alleen dat we honderden uh, bestuursorganen. hebben allemaal verschillende onderdeeltjes van de overheid. Uh, uh, maar er wordt ook steeds meer geprivatiseerd. Bijvoorbeeld, hè, dus, dus allerlei ga, uh, zaken die, die komen in private handen. Maar, maar... En wat ik heel veel meemaak is... burgers die weten de weg niet te vinden als het gaat om, om problemen. En dan zeg ik als ombudsman... Ja, de ene keer moet ik zeggen, ja, daar ga ik niet over de andere. Een voorbeeld, de rechtelijke macht. Waar, waar, ja, daar zou u over willen gaan? Nou ja, dat is een heel oude discussie. En ik krijg nu eh, regelmatig eh, burgers die bij mij komen... met een klacht over de rechtelijke macht. Dan gaat het niet over de inhoud van een uitspraak. Hè. Dan gaat het gewoon over hoe mensen behandeld worden door rechters. En zou u daar iets over willen kunnen zeggen? Dat zou heel redelijk zijn... wanneer de ombudsman daar ook bevoegd over zou zijn. Uh, alleen dat is anders geregeld en nu moeten mensen naar de Hoge Raad. Nou ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. En dat vind ik eigenlijk grote onzin. Wat, wat zijn heel concreet de, de, de beleidsterreinen of de, de, de, de kwesties... waarover u iets nog zou willen kunnen zeggen? De nou. rechterlijke macht dus, maar bijvoorbeeld nog meer? Nou, je, je zou bijvoorbeeld uh, ook openbaar vervoer en uh, die OV-chip uh, kunnen, kunnen noemen. Hè, want dat zijn onderwerpen die ja, door burgers toch gezien worden als de overheid. Ondanks het feit dat je het eventueel privatiseert. Het gaat toch om die elementaire behoorlijkheidsnormen waar de ombudsman over gaat. Uh, dus. Uh, hè, dus in, en, en in de gezondheidszorg zou je natuurlijk ook de vraag kunnen stellen... of de ombudsman niet een ruimere rol zou ja, moeten vervullen. Ik begrijp eigenlijk dat u de hele tent wil gaan runnen. Ja. Nee, ja, dat ja. niet. Dat maar waar, waar ik echt op stuit is... burgers komen op een gegeven ogenblik uh, met, met een ernstig probleem... bij de ombudsman. En dan moet ik eerst uh, drie uur gaan studeren. Ga ik daar wel over of ga ik daar niet over? En zo niet. Waar gaan ze dan wel heen? Nou, dat vind ik allemaal onzin. Je moet gewoon zeggen, ver, er is een adres, je kunt het terecht. En uh, uh, dat burgers gewoon geholpen worden. Nou, u hoort het, uh, meneer Dijsselbloem, mevrouw Sterk. Dat gaat allemaal zo de goede kant uit? Nou ja, we zijn op zich heel tevreden over het werk wat de ombudsman doet. Ja. Okay. Uh, ik vraag me wel af of uh, de ombudsman zich dus nou moet gaan buigen over de invoering van de chipkaart en alle gevoelige dingen die Niet invoeren. Die invoering niet ja. uitvoeren. Nou ja, nee. uh, dat, dat is een voorbeeld wat u net zelf ook uh, noemde. Ja. Maar ik, uh, ik weet niet. Maar goed, uh, het is nou ja. belangrijk dat we een ombudsman hebben. Laten we dat nou, in ieder geval vaststellen okay, met elkaar. Ik vind dat uh, die klachten en afhandeling daarvan echt zo dicht mogelijk bij de Organisatie zelf ja. moet liggen. Maar ik vind dat de ombudsman vindt het prima als hij daar vervolgens op toeziet. Ja. In de jeugdzorg is heel veel kritiek op de uh, omgang met klachten daar. En de, de ombudsman heeft daarna gewoon naar gekeken ja. en over geadviseerd om ja. dat goed te doen. En in de ultieme instantie moeten mensen dan ook gewoon bij de ombudsman zelf kunnen aankloppen en zeggen. Nou, ik word zo slecht behandeld. Gewoon bejegeningen gaat het om. Ja, Dat is ik waar ben de ombudsman over ik gaat. Ben daar ja. zeer voor. En de bejegening onderling, daar gaat de ombudsman onderling tussen u allemaal als Kamerleden, daar gaat de ombudsman zich ook sterker mee bemoeien. Hebben wij na vanmorgen de indruk. Ja. Ja, precies. Misschien wilde u eigenlijk ook wel voorzitter van de Tweede Kamer erbij worden. Maar goed, meneer Brennik, uh, hartelijk dank. Uh, veel succes de komende zes jaar Lekker. nog. Als u het uh, krijgt, toch? Want je weet nooit, het kan zomaar weer omdraaien. Uh, Mirjam Sterk en Jeroen Dijsselbloem ook, dank. Wilt u meer informatie over ons programma? Kijk dan even op onze website, trotskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Blijft u ook op de hoogte van de komende uitzendingen. Redactie van deze uitzending Roelien, Axel, Liesbeth Witteman... techniek Ruud Kars. Straks de NOS, daarna Argos, daarna Tros in Bedrijf. En wij zijn er volgende week weer. Dag. Tot dan. Samen thuis, samen Tros. De heer Cohen is het schoothondje van dit kabinet.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 Hé? Hey? 6.000... ...euro. Wat krijgen we nou? 6.400... ...euro. Jongens, dit is het voor piepjo. 6.495 euro. Ha! Inclusief airco en 3 jaar financiering... ...tegen 0% rente. Ga snel naar je dealer... ...of kijk op Peugeot.nl voor de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld.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 Bekijk de voorwaarden en aantrekkelijke tarieven naar één van onze ruim 100 bestemmingen, zoals Dubai, Singapore of Sydney, op Emirates.nl. Fly Emirates. Keep discovering. Dit is Radio 1.